Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam doet volgend jaar juli in Zweden mee aan het Europees kampioenschap. De oranje vrouwen waren al klaar met hun kwalificatierijks en afhankelijk van andere resultaten om zich als beste nummer 2 te kunnen plaatsen. Uiteindelijk was het doelsaldo van plus 18 doorslaggevend. De loting voor het eindtoernooi is op 9 november. Het weer vannacht vooral in de kustgebieden buien, in het binnenland opklaringen. Het koelt af tot een graad of vier, aan zee wordt het negen graden. Morgen vooral in het noorden enkele buien, in het zuiden droog en af en toe zon. Dan wordt het ongeveer zestien graden. Dit was Journaal. Max is de kleinste publieke omroep en door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.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 Ja, goedenavond. De tweede Champions League-avond van de week. Met vanavond onder meer Manchester United tegen Galatasaray. Verder was het vandaag natuurlijk de dag van de tijdrits op de WK wielrennen in Limburg. Liebe Westra stelde teleur en had na afloop van zijn tegenvallende rit geen oog voor de winnaar Tony Martin. Nou nee, ja, het boeit me eigenlijk helemaal niks eigenlijk. Nee, heel gezegd, uh, nee. Het is heel mooi voor euh, mo hem, maar uh, ja, zie ik... Uh... Dat was gewoon dramatisch. Ajax verloor gisteren met 1-0 van Borussia Dortmund. En vanavond geeft Johan Cruijff zijn visie op die nederlaag. En op de toekomst van de club. En dat doet hij op zijn Cruijffiaans. Ajax is een uh, speedboot. En die zou snel moeten, dragen, uh, snel moeten draaien, snel moeten schakelen. En dat zullen we ook doen. En PSV en FC Twente komen morgen in actie in de Europa League. PSV is in Oekraïne. Twente speelt thuis tegen Hannover 96. Trainer Steve McLaren maakte een afwezige indruk op de training vandaag. Volgens mij uh, filosofeert hij een beetje over de verloop van de wedstrijd. Over hoe, die, hoe wij kunnen gaan spelen, hoe zij gaan spelen. Waar de pijnpunten liggen, waar we misschien uh, vooruit kunnen halen. De vooruitblik op de wedstrijd van PSV die komt van Jan Stroyer. Die is werkzaam in Oekraïne. Want voor alle duidelijkheid, PSV speelt natuurlijk in Oekraïne tegen Djepr, Djepro Petrovsk. Zo is het ongeveer. Ragnar Niemeijer kijkt naar Man United Galatasaray van een andere orde. Rachnaar. Ja, en ook wat makkelijker uit te spreken. <laughs> hoewel Galatasaray ook wel een lastige is. Kopbal van Nani, maar krachteloos. Na een voorzet vanaf de rechterkant. Nani, de buitenspeler van Manchester United. Dat meteen nog voor staat tegen Galatasaray. Klein half uurtje dus nog op de klok. Een klein half uurtje ook voor Robin van Persie. Om zich wat meer te laten zien. Om misschien wel te gaan scoren. Want hij maakte het dus al vier in de competitie. Mist ook nog een penalty tegen Southampton een paar weken geleden. Maar vanavond kan hij zijn stempel op het aanvalspel van United nog niet echt drukken. En sowieso heeft de ploeg van Alex Ferguson wel de nodige problemen met deze opportunistische Turkse tegenstander. Die de bal maar weer eens naar voren speelt richting de aanvallers. Richting onder meer oud -Nak en Feyenoord speler Elmander. Nu gaat Van Persie lopen aan de andere kant van het veld. Uitgeweken naar de rechterkant. Houdt de bal daar binnen sterke verdedigend werk bij de Turken op de zijlijn. En die kunnen er vandoor via die linkerkant. Waar Amrabat overigens is verdwenen twee minuutjes geleden. Is hij gewisseld uitspelen van Omni World, van VVV en van PSV. Begon goed in de eerste helft. Was voor de Duvel niet bang. Schoot de bal vanaf de linkerkant naar binnen gespeeld. Prachtig op de lat boven doelman David De Gea van Manchester United. Die de plek weer heeft ingenomen trouwens van Lindegaard. Gaert. Wat dat betreft blijft het stuivertje wisselen bij United. Dat kan overnemen na wat slordig spel van Galatasaray op de eigen speelhelft. Het is Rafael, de rechterverdediger. Zoeken naar vrije mensen op het middenveld. Bijvoorbeeld met Kagawa, de man die kwam van Dortmund. Manchester United combineert er lustig op los. Maar doet dat nu wel op de eigen helft. Met Carrick die balverlies leidt. En uh, met de Scholes in de buurt wordt het dan ter hoogte van de middencirkel allemaal nog opgelost. Evra, hij speelt weer op de positie van Alexander Bukner. Die scoorde bij zijn debuut afgelopen weekend. Maar nu niet eens een plekje heeft gekregen op de reservebank. Welkom bij Manchester United. Want zo gaat het dus in de top van het Europese voetbal. Nani ontsnapt aan de linkerkant. Geeft zijn directe tegenstander een uh, duw. Dat is Eboué die ooit nog bij Arsenal jarenlang speelde. En zo blijft het voorlopig 1 tegen 0 bij Manchester United Galatasaray. Precies, 65 minuten op de klok. Wat mindere fase in de wedstrijd, maar het blijft zeker boeiend. Ja, boeiend blijft het ook bij die andere zeven groepswedstrijden. In het matchcentrum zit Frank Wielaert te kijken naar heel veel schermen. Opmerkelijke tussenstanden, Frank? Ja, in ieder geval eentje durf ik wel te zeggen. Barça tegen Spartak Moskou. 1-0 werd het voor Barcelona na een kwartier voetballen door Theo. En een eigen doelpunt van Dani Alves zorgde voor de 1-1 voor Spartak. Daarna ging Barcelona, en dat doen ze eigenlijk nog steeds, op zoek naar een doelpunt. Dani Alves maakte hem, maar hij kwam vanuit buitenspelpositie, dus de goal werd afgekeurd. Even later, Megidi voor Spartak. De Ier die de bal net over de goal van Barcelona heen schoot. En even later geeft hij de bal aan Romulo. Die blijft ijskoud in het duel met Adriano. Daar gaat hij zomaar langs heen. Daar glipt hij langs en schiet de bal in de verhoek. En dus staat Spartak gewoon voor in Barcelona. In kamp nou met 2-1. En dat is een Absolute 100% verrassing. En dus moet er ingegrepen worden. Tito Villanova heeft een verdediger eraf gehaald. Alexis erin gezet. Een extra aanvaller, dus. Want Barcelona moet natuurlijk twee keer scoren. En deze wedstrijd gewoon winnen. Maar het heeft alle mogelijke moeite tegen de stug verdedigende Russen. Op dit moment waar Demi de Zeeuw dus geschorst is. En Arie in de basis is begonnen. Maar Barcelona dus achter tegen Spartak. Een andere hele mooie wedstrijd vanavond. Waar ik al de hele avond geboeid naar zit te kijken is Chelsea tegen Juni. Daar werd het 1-0 en 2-0 via Oscar. Die 2-0 was een absolute beauty... En vervolgens werd het 2-1. De goal van Juventus werd gemaakt door Fidal. En na dus zijn die twee ploegen absoluut aan elkaar gewaagd. Ik zou niet dur hardop durven roepen dat Chelsea op dit moment... Uh, uh, deze wedstrijd zomaar gaat winnen met nog 25 minuten op de klok. Bij Bayern ook een grote wedstrijd. Tegen Valencia staat het trouwens 1-0. De goal van Schweinsteiger op aangeven van Robben... die in de tweede helft nog een grote kans op de 2-0 heeft gemist... voor Bayern München. Dat zijn de grote wedstrijden die buiten Manchester United... Tegen ik kan er nog bij zijn. De andere praat ik u later over bij, want daar zijn geen goals gevallen. We ja, hebben niet over het scenario van Real Madrid uh, van toepassing is uh, op Barcelona, weet je nog gisteren dat, twee jaar achter en dat dan, dat, uh, dan volgens in de laatste paar minuten toch nog drie twee winnen. Maar Dan uh, moet ik nog even heel scherp opletten bij al die schermen, want uh, dan ja. gaat het heel heel hard. Ja goed, nou later meer van jou. Net als gisteren klonk in Valkenburg het Duitse volkslied. Gisteren won Judith Arndt de tijdrit en vandaag pakte Tony Martin de titel bij de mannen. na Een bijzonder spannende strijd kunnen we wel zeggen met de Amerikaan Taylor Finney. Een bijdrage van Stefan Nadebout. Het seizoen was voor Martin nog zo ongelukkig begonnen. Martin werd in april tijdens een training aangereden en brak zijn kaak, jukbeen en oogkas. Maar Martin knokte zich gedurende het seizoen terug, pakte zilver op de spelen en goud op de WK ploegentijdrit en vandaag dus ook weer goud in de individuele tijdrit. Ja, vooral of in ook al. Uh, Natuurlijk uh, zegt Tony Martin. Hij is blij, vooral omdat er erg veel druk op zijn schouders lag. Wiggins was er niet bij, Cancelara meldde zich ook al af. En zo leek het vooraf of Martin, als last man standing het goud alleen maar even hoefde op te halen. het is eigenlijk nog maar. Dat maakt de hele situatie nog een beetje schwerer voor kop. Want Ik ben gewoon vroeg dat ik de stand gehouden heb... en uh, met een goede leissting ook hier de titel holen kon. Hoewel velen vandaag niet aan het niveau van Martin konden tippen... werd het toch nog erg spannend. De Amerikaan Taylor Finney vloog over het Limburgse asfalt... knalde de kouberg op en leek de winnende tijd neer te zetten. Maar Martin hield uiteindelijk na bijna een uur rijden vijf seconden over op Finney. Vinnie zat op dat moment naar een tv te kijken en bot vierde zijn woede op een flesje water. Maar Vinnie herpakte zich en vertelde dat hij blij is een van de beste tijdrijders in de wereld te zijn. Ik ben een beetje nice to take these guys on Tell me about your, your own race. Was it, was it um, near perfection? Het uh, is moeilijk te zeggen wat perfectie is in een tijdtrail. Er zijn zeker momenten waarop je terug kunt kijken en zeggen... misschien heb je deze bocht sneller kunnen maken, of deze lijn, of een andere lijn. Misschien heb je over de top van een paar klimmen sprinten. Misschien had ik op bepaalde plekken day. nog wel iets sneller door de bochten kunnen gaan, zegt Finny. Maar ik voelde me erg goed. Ik word steeds beter als tijdrijder. vooral als het om de lange afstanden gaat. And so, you know, I'm building as a rider and I'm I'm growing as a time trialist, especially when it comes to these longer distances, you know, I'm more uh, more of a have been more of a, sh a short sort of prologue type of guy until until this summer where I worked a lot on my on my long time trialing. So, you know, I've, I've done a lot in, in a small small amount of time to bring myself to where I am now and and I just got to keep building on that and and uh, get better and better. Terwijl Tony Martin Finney op het nippertje versloeg... kwam Leo Westra, de nummer 8 van vorig jaar... verantwoording afleggen over zijn 38 e plaats. Naast hem stond een tv-scherm waarop de tweestrijd om het goud te zien was. Maar Westra had er geen boodschap aan. Uh, nou ja, het boeit me eigenlijk helemaal niks eigenlijk. Nee, eerlijk gezegd, uh, nee. Het is heel mooi, euh, mooi, mooi voor hem, maar uh, ja, zie ik... Uh, ik wou zelf een goede uitslag rijden. En, uh, nee, dit, dit, je hebt... Ja. Een goede uitslag en je hebt een matige uitslag, maar dit was gewoon dramatisch. Dus, uh, ja. Ik zei voor, tijd als je een goede dag hebt, dan kun je een goede uitslag rijden. En als je een slechte dag hebt, dan, dan ben je helemaal niks. En uh, dit was dus echt uh, helemaal niks. Dat is echt wel uh, ja, zonde. Ja, verbaast dat? Want je dat? Ja, je zei onlangs nog in Denemarken hè, dat je de tijd rit van je, van je leven. Verbaast je dat je nu zo'n slechte dag hebt? Ja, dat is, dat is stapsport. Dus, uh, ja, de ene keer dan gaat het goed en de andere keer dan gaat het weer iets minder. En uh, ja, vandaag was het uh, dus uh, wat minder. En, uh, ja. Ja, dat hoort er ook bij. Uh, het zou mooi zijn als je altijd goed rijdt en altijd wint, maar ik dat zeg ik, uh, ja, de, ene, de ene week dan rijd ik goed en dan is het weer wat minder en dan weer goed. Ik uh, moet daar uh, echt, uh, ja, gewoon wat constant in worden, maar ach, ja, ja, het, het, is, het is gewoon niet anders. Ik kan er ook niet meer van maken, ik heb gewoon mijn best gedaan. En, uh, ja. Alles bij elkaar opgeteld was het, uh, was het gewoon een pechdag. Ja, heel slecht. slecht. Ja, gewoon, uh, gewoon snel te uh, ja. Gewoon, uh, ja. Gewoon een punt erachter zetten en vooruit kijken. De andere Nederlander, Wilco Kelderman, werd 25e. Afgelopen zondag moest hij nog lossen in de ploegentijdrit met de Raboploeg tot woede van zichzelf. Maar met het resultaat van vandaag kan hij wel leven. Ja, ik heb er alles uit gehaald en uh, op zich uh, gewoon een uh, ja, hele constante tijdrit. Voor mij doen uh, ging het gewoon goed. Dus. Je bent nu tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Ja. Goed, dat was wel uh, Engelman. De kelderman, moet ik zeggen. Uh, de man die uh, zoveel talent heeft... waar we iets meer van hadden verwacht. Gio Lippens, je hebt de tijdrit uh, gevolgd. Uh, even Tony ja. Martin, wereldkampioen. Hij staat als laatste, was de favoriet. Was er eigenlijk enige twijfel... dat hij wereldkampioen zou worden... Nee, zeker niet naar de afmeldingen van Wiggins, Froome, uh, Evans, Nibali. Noem ze allemaal maar op. Ze waren er allemaal niet bij. Kanselaren uh, natuurlijk, hè? Uh, niet te vergeten. Vorig jaar nog derde op het uh, WK. Maar uh, nee, Martin was verreweg de grote favoriet. Uh, we vroegen ons alleen af hoe hij dan uiteindelijk nog over die heuveltjes zou komen. Want dat zou dan eventueel nog een ding kunnen zijn... waar hij iets minder sterk in zou zijn. Uh, en met name werd daar nog wat meer verwacht van... bijvoorbeeld iemand als Alberto Contador. Ja. Maar uh, nee, Martin was verreweg de sterkste. Ja, en dan werd het, ging het dus tussen Martin en uh, Telefini. Het, het was vijf seconden, geloof ik, het, het verschil. Ja. Dat, dat het zo'n tweestrijd tussen die twee zou worden. Was dat wel een verrassing? Nee, want Finney is natuurlijk uh, de wereldkampioen van twee jaar geleden bij de belofte. Hè? En, en, en we hoorden net Wilco Kelderman zeggen van, uh, uh, ja, dat hij wel prima gepresteerd had. Uh, er wordt er altijd gezegd, hij is nog zo jong, hij is pas 21. Nou, die Finney is pas 22. Dat moet je hem nageven. Aan de andere kant, Finney heeft toevallig wel uh, de openingstijdrit in uh, de Giro d'Italia dit jaar gewonnen. heeft nog een andere tijdrit gewonnen. Dus we weten gewoon dat hij verschrikkelijk hard kan tijdrijden. En hij heeft het echt heel spannend gemaakt. Hij was ook terecht heel teleurgesteld. Hoor. Hij zat ook minutenlang met zijn uh, handdoek over zijn hoofd heen... na de finish, omdat hij uh, kwaad was... dat hij die vijf seconden niet had dichtgereden op Tony Matten. Want hij kwam echt heel dichtbij. Ja. Um, Alberto Contador, zijn naam viel al even. Het was gewoon, uh, ja, het, het was, was gewoon niet zijn dag. Gisteren trouwens ook niet, want ik begreep dat hij... Uh, de tijd het parcours wilde verkennen dat hij terugkwam en zei, nou, dit is helemaal niks van mij. En toen bleek dat hij het verkeerde parcours had verkend. Ja, <laughs> dus ja, ja, dat schiet lekker op, hè? De ja, voorbode je net de snelweg gaan rijden, <laughs> ja. Ja. De voorbode was al fout, maar dat het zo fout zou gaan dat hij ingehaald zou worden, dan gaat het toch wel heel erg slecht. Uh, of, of ja, dat zijn dat wel verkeerde. momentjes, hoor. Ja. Nee, dat zijn absoluut wel momentjes. Het moment dat uh, uh, een, een echte favoriet, hè, een van de favorieten, gewoon wordt ingehaald door degene die achter hem is gestart. Ja. Twee minuten was Tony Martin na Alberto Contador gestart. En ik moest ineens Terugdenken aan een uh, tijdrit in de Tour de France, een openingstijdrit waar uh, een Lance Armstrong uh, Jan Ulrich uh, voor. Echt. en uh, vlak voor het einde van die tijdrit hem, uh, hem voorbij reed. Kijk, daar kijkt toch iedereen naar. Het is toch eigenlijk wel een vernedering. Aan de andere kant, Alberto Contador had al gezegd... dat hij niet helemaal fit hier naartoe is gekomen. Dat hij uh, ook gisteren bij die verkenning toch wel last had gehad van zijn benen. Ja, dat heeft toch alles te maken met uh, de Vuelta die hij gereden heeft. Hij is zo diep gegaan om uiteindelijk Joaquin Rodriguez... op de knieën te krijgen in die Vuelta. Dat, dat, ja, dat heeft hem in deze tijdrit wel de kop gekost Ja, maar als je dat parcours kijkt... Je zegt al, bij Tony Martin was het de vraag... hoe komt hij over die heuveltjes heen? Was het echt een, een, een WK-waardig parcours voor die tijdrit? Ja, ik vond het een prachtig parcours. En uh, ik denk dat het een van de mooiste tijdritten is geweest... van de afgelopen tijd, althans qua duel. Omdat we dat duel hebben gezien tussen Finny en Martin. En dat je op het einde nog niet wist... of tegen het einde niet wist... Uh, wie er nou zou gaan winnen. Ik bedoel, er zijn wel parcoursen geweest... Waar, uh, ja, waar, waar veel duidelijker werd... al meteen in het begin van de koers... Uh, dit wordt de wereldkampioen. Dus wat dat betreft... is het een heel mooi parcours geweest. Er zaten drie klimmetjes in... en die waren toch wel lastig voor de pro's. Wat dat betreft zijn de tijdritten hier... Uh, die ploegentijdritten van zondag... en die individuele tijdritten... zijn wel heel selectief geweest. Met gewoon... Oh. hele goede winnaars. Want ga maar naar... Judith Arndt gisteren. Uh, de grote favorieten. Toon Martin vandaag de grote favoriet. dus het is een heel eerlijk parcours geweest. ja weet je nog dat we het gisteren hadden over Lieve Westra? ja dachten we het nog hè. het ja. zou misschien nog wel kunnen. nou misschien in de buurt, uh... ja, buurt van een podium. Ja, buurt van het podium vijfde plek zou zeker haalbaar moeten zijn. Maar ik hoorde hem net nog niet zeggen in het verhaal met Steven Dalenboud. Ik heb wel begrepen dat hij dat uh, op een andere plek wel heeft geroepen, die lieve Westra. Hij uh, kreeg ja, spatwater uh, over zijn kuiten heen vanaf het moment dat hij vertrok. Want hij vertrok echt onder hele slechte weersomstandigheden. Even, spat, er waren er wel spat, meer. Spatwater water over zijn kuiten? Spatwater op, ja, op de kuiten. En hij werd bang en hij was koud. En, uh, hij, heeft gewoon, hij heeft eigenlijk die tijdrit al meteen in de eerste kilometer heeft hij die opgegeven. En, en ja, dat vind ik toch wel iets waar hij goed over moet gaan nadenken... hoe hij dat nou gaat aanpakken. Want uh, ja, je moet ook tijdritten in de regen kunnen rijden. En, en, en uh, het schijnt dat hij echt de eerste kilometer bij de eerste bochten... Ja, bijna als een drol door die bochten is gereden... omdat hij doodsbang was dat hij zou vallen. En wat ik al zeg, uh, ja, je voelt dat water op die kuit. Hè. Dat komt natuurlijk naar boven vanaf de bandjes. En uh, dat, dat, dat verstijft dan weer een beetje, dat verkrampt. Ja, en Wester heeft zich daar toch echt door uh, behoorlijk laten ja, neerdrukken. En dat, dat is gewoon niet goed. Nee, hoe is het mogelijk voor een prof? Denk ja, je dan nu dat, dat denk ik dan ook. Ja. Um, over vier jaar uh, is de kans klein dat hij uh, dat soort druppels op zijn kuiten gaat voelen als hij erbij ja. is. Het WK in Doha, in Qatar. Uh, is de wielerwereld gezwicht voor de oliedollars? Hoe moeten we dit zien? Oh, absoluut. absoluut. Uh, 16 miljoen dollar heb ik al begrepen dat er ge uh, geboden is om dat WK te mogen organiseren. Als je dan bedenkt dat ze hier in Valkenburg 4,5 miljoen hebben betaald dit jaar... dat is trouwens een lage fee in de richting van de UCI, de Wereldbond... want vanaf volgend jaar wordt het gewoon 10 miljoen euro. Maar ja, dit zijn bedragen, daar kan niemand tegenop. En het gevaar zit hem er echt in en er wordt ook driftig over gespeculeerd dat we de komende jaren, de jaren na 2016... allemaal WK's krijgen in dit soort landen. Landen waar ze heel veel geld over hebben. Ja, en dan denk ik, dan gaat het een beetje de kant op van de Formule 1... waar natuurlijk ook absoluut klassiekers zijn. Uh, echt, echt mooie parcoursen, uh, mooie circuiten in Europa... maar waar toch ook wel heel vaak uh, in gebieden wordt gereden... waar bijna geen hond op de tribune zit... Uh, ja. maar waar het wel heel veel uh, geld in casseren is. Ja, wk wielrennen in Manila bijvoorbeeld. Nou ja, in Manila of, of inderdaad. Of in, of, uh, ja, naar China zal het wel een keer gaan, het WK. Uh, wie weet, misschien gaat het wel een keer naar Maleisië... zoals je dat bij de Formule 1 hebt. Uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken dan. Nee. Goed, um, dankjewel Gio. Gio Lippens was dat over de WK-tijdrit in uh, Valkenburg. Hier is Dr. Hoek met zijn manager show en maker Blue Jeans Talk. Hoek en baby max, blue jeans stok 5 voor half 11. zitten in de slotfases van heel veel wedstrijden in de Champions League. Zometeen het matchcenter met Franke. Eerst even kijken bij Man United tegen Galatasaray. van mee. nog altijd 1-0 voor Manchester United. Een dikke 7,5 minuut nog te gaan. En op mijn monitor zie ik nog een keer het moment van een minuut of tien geleden. De kansen voor invallen, Cholak pas 21 jaar. Spelend bij Galatasaray en daarvoor Burak Yilmaz bij de schoten. Na een hele snelle uitbraak van Galatasaray bij de schoten richting de handschoenen van De Gea, de doelman van United. Waar ze de bal zo graag, en misschien verdienen ze dat ook wel, waar ze hem zo graag hadden willen binnenschieten. Maar United blijft vooralsnog overrend. Van Persie inmiddels de ruit vervangen door Chicharito, de Mexicaan. Javier Hernandez is eigenlijk zijn naam. En Chicharito heeft hij dan maar op zijn shirt laten zetten. Het was niet de wedstrijd van Van Persie. Hij kreeg ook nog geel vlak voor zijn wissel. Een soort van dodwazen tackle. Niet heel gemeen, maar kansloos op het middenveld glijden naar zo'n bal. Op het moment dat je al spits wat wilt laten zien en denkt het lukt vandaag niet. Ik herken dat overigens zonder enige vergelijking te willen trekken. Maar zo ging het vroeger vaak zullen we maar zeggen. En daar bleef het dan ook wel zo'n beetje bij. Het uh, was niet goed wat Van Persie deed. Terwijl nu aan de rechterkant van het uh, veld Valencia er nog eens van door wil. De angel is er al een tijdje uit. Deze bal gaat over de zijlijn heen. Maar je moet niet gek opkijken als in die laatste paar minuten er nog een gelijkmaker komt van Galatasaray. Dat kan zeker nog. Terwijl er maar weer eens een wissel klaar staat En Kagawa de man is die naar de kant toe gaat. De Japaner eruit voor Danny Welbeck. En zo wordt er met wat wissels, denk ik, toch ook wel door Alex Ferguson gedacht. Dat haalt het ritten bij de tegenstander in die slotfase van de wedstrijd er toch ook wel uit. En Galatasaray, er zijn niet veel ploegen die zoveel mogelijkheden en kansen hebben gehad om te scoren. Sommigen moesten drie keer terugkomen. En hebben dan nog het aantal van vanavond niet gehaald, denk ik. Welbeck neemt aan na een paas vanaf de rechterkant. Bovenop die halve cirkel daar bij het strafschopgebied van Galatasaray. Dat eruit kan. En Evra verdedigt dan een kopbal die matig is. En de Gea moet zijn eigen strafschopgebied uit. Omdat die jonge Cholak daar wat loopt door te jagen. En dat was nog bijna gevaarlijk. 1-0 voor Manchester United. Ik vind dat het best 1-1 zou mogen worden. Maar ja, ze moeten dan wel binnen 5 minuten wat doen, de Turken. Ja, de slotfase inderdaad het matchcenter. Even naar uh, Frank Wiedaert. Laten we beginnen met Barcelona. 2-1 achter. We hadden het over een Real Madrid scenario. Zit dat er nog in, uh, Frank? Nou, Het is eigenlijk al gebeurd. Dus, uh, Barcelona oh. doet het ietsje sneller dan uh, Real Madrid. Met nog vijf minuten op de klok staat het inmiddels 3-2 voor Barcelona. En het grote verschil met alle andere ploegen in de wereld natuurlijk is dat Barcelona Messi heeft. En die stelt dan hoogst persoonlijk orde op zaken. Op aangeven van Tello die de hele verdediging van Spartak uit elkaar speelt. Dan Messi vindt vlak voor de goal van Spartak. Hij maakt twee Twee en via in, in de ploeg gekomen. Een kwartier voor tijd. Krijgt nog een enorme kans om 3-2 te maken. Maar het duurt niet zo gek lang. Een paar minuten later. Op aangeven van Alexis is het die kleine Messi die bij de tweede paal boven iedereen uintort. En die bal inkopt voor 3-2. Barcelona dus in eigen stadion. Ik kamp nou weer gewoon op voorsprong tegen Spartak Moskou. Na die verrassende 1-2 tussenstand. En ook uh, bij Chelsea tegen Juventus. Hele andere groep. Maar wel een hele mooie spannende wedstrijd. Daar heeft Chelsea een paar kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. Het stond 2-1 in het voordeel van de ploeg uit Londen. Mata bijvoorbeeld was daar heel dichtbij. Maar Juventus heeft... Pirlo, ook zo'n speler van de buitencategorie op het middenveld staan. Een uitstekende steekbal op Cagliarella. De buitenspelval werd omzeild door de aanvaller van Juventus. En hij schoof de bal keurig binnen voor 2-2. Die wedstrijd ligt dus nog volledig open in de slotfase in Londen tussen Chelsea en Juventus. En ook Bayern heeft gescoord Kroos heeft daar 2-0 gemaakt tegen Valencia. Die wedstrijd lijkt voor de Zuidduitsers in de pocket. Goed, later komen we nog uh, bij Frank terug... voor de eindstanden van al die zeven groepswedstrijden. Van de oranje mannen naar de oranje vrouwen. Van de uh, voetbalmannen uh, naar de voetbalvrouwen, zo moet ik het zeggen. Uh, want er is goed nieuws uh, voor de oranje voetbalvrouwen. Het Nederlands team heeft zich namelijk geplaatst... voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zweden. Voor de tweede keer in de geschiedenis mag uh, Oranje daaraan meedoen. Misschien weet u het nog. 2009 uh, bereikte Nederland zelfs de halve finale... En wie dat zeker nog weet, denk ik, is Daphne Koster, aanvoerster van het Nederlands team. Gefeliciteerd Daphne, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja dat, weet ik nog, dat weet ik nog heel goed. Jonge, jonge, jonge. wat was dat spannend? In de, was het niet met een uh, verlenging tegen Engeland? Ja, verlenging tegen Engeland. En in de laatste uh, minuut geloof ik, of de laatste twee minuten kregen we er net eentje tegen. En dus toen ja. ging het er eruit. Ja. Ja. Ja. ja, en die kwartfinale was ook zo legendarisch met die penalties. Ja, inderdaad, ja, ja. Die heb ik nog veel teruggezien. Ja, dat is volgens mij ja. ook het, voor het eerst in de geschiedenis dat er een. Uh, een, een vrouwenvoetbalwedstrijd live werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Uh, ook, ja. da ook dat nog. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben daar wat uh, records uh, gelijk verbroken. Ja. Daarna ging het eigenlijk uh, bergafwaarts met het, uh, het, het vrouwenvoetbal. Tenminste, zo leek het. Ja, het... Nou, zo, zo, zo leek het hoor. Ja, dat, de, dat zeg de, ik de, ook. Ja. Omdat, met name omdat het clubvoetbal natuurlijk op zijn billen lag. Ja. Uh, en nu dit succes. Laten we eerst daar even over hebben. Komen we straks terug op het clubvoetbal. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen om jullie te plaatsen voor het EK?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 Ja, we zijn uh, achter Engeland zijn we, zijn we tweede geworden en we zijn de uh, nee, beste nummer twee van alle pools. Ja, we hebben één keer verloren tegen Engeland uit en dan hadden we eigenlijk al uh, het EK kunnen behalen. En thuis hebben we gelijk gespeeld tegen ze. Ja, Engeland is een topland. Ja, we hebben eigenlijk nog nooit zo'n goede EK uh, kwalificatiereeks gehad, want we hebben het uh, continu in eigen hand gehad. En ja, het zag er al naar uit, alleen ja, we mochten het nog niet uitspreken... van we gaan naar het EK doen en dat mag nu eindelijk wel. Ja. Zie jij om je heen, je bent ervaren genoeg... Ja. Uh, zie jij um, dat het niveau in de breedte wat betreft het vrouwenvoetbal uh, hoger is geworden? Ja, de vrouwenvoetbal is volgens mij dik booming op dit moment. En als dus ik al die jonge meisjes die voetballen, van uh, hoe klein ze ook zijn... Uh, tot uh, de meiden die nu in Jong Oranje spelen... Ja, er zitten gewoon echt uh, zoveel talenten daartussen dat ik denk dat uh, ja dit is niet dit is niet eenmalig en dat we, op, uh, het, we, hebben, we waren we hebben voor het eerst in 2009 op het EK maar ik denk als we dat gewoon doorzetten en uh, wij zetten door met het uh, met het vrouwenvoetbal en nou ja, zoals er wat er gebeurt met Ajax ja dat zijn gewoon hele positieve uh, zaken ja dan wordt het dus gewoon de toekomst is gewoon een prachtsport. ja, ja bij Ajax ook die BeNeLiga hè die die er nu komt uh... ja een soort samenwerking met uh, België is aangegaan... en de beste teams van België en Nederland... die spelen na de winterstop uh, tegen elkaar in een pool. Hoe belangrijk is dat voor het vrouwenvoetbal? Ja, nou, uh, belangrijk uh, sowieso dat Ajax natuurlijk was ingestapt en uh, in PSV. Want uh, nou ja, de, er werd toch steeds gekeken naar de grote clubs... Uh, of die wel of niet uh, meededen. En die, ja, die doen nu mee. En we krijgen doordat, doordat er uh, meer wedstrijden worden gespeeld... hebben we meer ritme gekregen in onze competitie. Want we spelen nu gewoon elke week. Hm. Nou ja, maar ja, dan uh, komen de beste vier van Nederland... en de beste vier van België bij elkaar. Dus dat, nou, dan neem ik aan dat, het, dat de wedstrijden... nog beter uh, kwalitatief worden. Gewoon qua niveau. Um, ja, dus dat is allemaal, uh, nou ja, allemaal, allemaal positieve punten... voor, ja. uh, voor het vrouwenvoetbal. Ja. zeg de EK in Zweden...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 ja, ja wat, uh, wat het gaat worden, dan uh, nou ja, ja, ja, uh, dat je uh, het goed uitwijzen. Maar ja, er is maar één, één stapje hoger Ja, he? wou ik zeggen, dat is alleen de finale. Ja. Dus als je daarvoor gaat, dan is dat een mooie ambitie natuurlijk. Ja, dat nee, is, is een hartstikke mooie ambitie. En die mag je ook best durven uitspreken. En uh, wat ik zeg, uh, het, het smaakt naar meer. Ja, nou goed. Dat daar heb gaan je. we voor. Zo is het, heb je bij deze gedaan. Dankjewel, Daphne. En veel succes in de competitie en in de voorbereiding dus uh, richting dat uh, EK ja. van 2013. Dank je nogmaals. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Hoi! 7 over half 11. Alle Champions League-wedstrijden, nou, niet allemaal. Nee, ze zijn nog lang niet allemaal afgelopen. Bij jou wel, Manchester United, Galatasaray. Rachman Niemeyer. Schiet wel op. Half minuutje nog. Vijf minuten extra tijd door Wolfgang Stark bij deze wedstrijd opgeteld. En daarvan zijn er inmiddels ruim 4,5 verstreken. 1-0 voor Manchester United, dat via met name Javier Hernandez. Chicharito, zoals u wilt, toch wel een aantal beste mogelijkheden heeft gekregen... om deze wedstrijd definitief in het slot te gooien om die uitdrukking maar eens te gebruiken. Maar dat verzuimde de Mexicaan. En dus blijft het een duel waarbij Johnny Evans misschien nog wel een keer de voet weghaalde van Burak Yilmaz minuten of twee geleden in het strafsomgebied van Manchester United en zo zijn er behoorlijk wat momenten geweest die misschien wel goed waren geweest voor een penalty, zeker in de eerste minuut had Galatasaray er eentje moeten hebben, die kreeg het niet en vervolgens zagen we zeven minuten later het tot nu toe enige doelpunt eh, wat ook beslissend blijkt te zijn. Michael Carrick maakt er 1-0 van voor Manchester United, dat een... Eh, Openspelende tegenstander had. Een tegenstander vanavond in Galatasaray die absoluut niet bang was. Die gegroeid is als het gaat om het spelen van technisch begaafd voetbal. combinatievoetbal Met de aankoop van wat nieuwe mensen uit de West-Europese competities. Manchester United heeft ook zeker wel zijn kansen gekregen. Van Persie viel tegen. Maar ik denk dat ze toch wel blij zijn dat ze hier met drie punten van het veld afstappen. En Wolfgang Stark... Schudt nu de hand van Nemanja Vidic, de verdediger van United. Maar ik denk dat hij toch wel eens zal uh, terugdenken aan wat momenten in deze wedstrijd. Die moet de video nog maar eens bekijken. Dan zal hij in ieder geval constateren dat uh, Galatasaray in de beginfase van de wedstrijd een strafschop had moeten hebben. En uh, aan de andere kant, ja, Nani miste er ook weer eentje voor United. Kortom, als je het zo even op een rijtje zet, het was spannend, het was onderhoudend, het was leuk, het was naïef... Af en toe ook zeker van United ten 1-0 op Old Trafford... voor de Engelsen tegen de Turken. Goed, we gaan in het matchcentrum even kijken bij Frank Wielaerts. Uh, alle wedstrijden zo langzamerhand waarschijnlijk afgelopen. Barcelona is 3-2 gebleven, Frank? Ja, het is allemaal afgelopen en Barcelona heeft met 3-2 met pijn en moeite dus weten te winnen. Van Spartak, de dapper verdedigende Russen, na een 2-1 voorsprong voor de Russen in kamp. Nou, uiteindelijk nog twee keer Messi nodig om Barcelona te laten winnen in groep G. Die andere wedstrijd in groep G, Celtic tegen Benfica. Als u daar de samenvatting van wilt kijken, bent u heel snel klaar. Het werd 0-0 en zo bijzonder was het allemaal niet. Benfica in die wedstrijd, beter, maar geen doelpunten gemaakt. In uh, Schotland. En uh, andere wedstrijd in de. Poel van Manchester United is Braga tegen Kloes. Dat heeft Kloes uh, gewonnen in uh, Portugal met 2-0. Dankzij twee goals van Bastos. Dan gaan we naar de groep van Chelsea en Juventus. Allereerst maar eens even dat onderlinge treffen natuurlijk. Met 2-2. Gualiarella heb ik gemeld. En daarna was er nog een enorme kans voor Gualiarella van Juventus, de aanvaller. Hij schoot de bal boven op de lat. Dat was een uitgelezen kans voor Juventus om die wedstrijd nog stiekem te winnen. Een hele mooie wedstrijd uh, om... Uh, te kijken. Heel bijzondere, ja, bijzonder veel spannende momenten. Shakhtar tegen noord uh, is de andere wedstrijd in die pool. 2-0 werd het voor uh, Shakhtar geen probleem met uh, noord De Denen met Metiliga Misschien kennen we die nog wel in de basis. ex Nak, ex-Feyenoord, ex-Excelsior. Maar uh, ook hij kon uh, de nederlaag tegen Shakhtar niet voorkomen. Groep F dan. Bayern tegen Valencia. 2-0 was het. Schweinsteiger en Kroos zetten die tussenstand op het bord. En in de blessuretijd maakte Valdes op de valreep nog 2-1. En dat zorgt ervoor dat in die pool Bata Borisov in ieder geval voorlopig aan de leiding gaat. Want dat won met 3-1 bij Lille. Met Salomon Kalou in de basis. Maar ook de ex Feyenoord en ex-Chelsea-speler kon niet voorkomen... dus dat de Wit-Russen in groep F, de groep van Bayern en Valencia... aan de leiding gaan dankzij een 3-1-overwinning dus op liel. En volgens mij hebben we ze dan allemaal gehad. Mooi, dankjewel. Ja. Graag gedaan. gaan wij naar uh, Johan Cruijff. Die was ongetwijfeld zeer te spreken over uh, het spel van Barca. En hij was in ieder geval zeer te spreken over het spel van Ajax gisteren... tegen Borussia Dortmund. De voormalig nummer 14 was in Nederland om de open dag van zijn foundation bij te wonen. Cruijff sprak zich uit over de prestatie van de club... waar hij zich vorig jaar nog zo sterk voor maakte voor een cultuurverandering. Martin Vriesema in gesprek nu met Johan Cruijff. We associëren u ook met Ajax. Ja, Gisteren gespeeld in de Champions League en verloren. Ja. U, u was flink aan het balen, denk ik. Nou Nee, ik was, ik was eigenlijk behoorlijk tevreden. Uh, op een heleboel onderdelen, met, met Het is altijd per onderdeel zien. Hè. De uitslag is dus uh, heel belangrijk, maar eigenlijk ook een beetje secundair. Want je moet zien waar je dus goed in bent of waar je beter in moet worden. Waar was Ajax goed in? Nou, Ajax nou, dus, was heel goed in dat ze enorm veel kansen gecreëerd hebben, redelijk een eigen spel gespeeld hebben. Maar wat je dus ziet, het tekortkomen is de intentie van het spel van, van de Duitse competitie in de Nederlandse competitie. Dat zag je hoofdzakelijk in de laatste 20 minuten drang van de Duitsers? Ja, maar, maar dat zie je dus. Maar dat moet je op een moment kunnen beheersen. Nou, wij, wij hebben dus in de Nederlandse competitie hebben we dat niet. Dus het is meteen ook voor de technische staf een, een, een, een eye-opener. Om te zeggen, oké, okay, we moeten de trainingen intensificeren. De, de, de, de, de, dat dus jezelf dus het niveau van druk, intensiteit... Gaat creëren. En dat zal er niet in één dag gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel de grote les. meteen geweest in. iedereen vindt het negatief. maar ik vind. als je een fout ziet. en je kan het verbeteren. kan het alleen maar positiviteit opleveren. en. De manier waarop ze gespeeld hebben over het algemeen, ja, daar was ik wel tevreden mee. Maar kan dat, dat proces wat u nu schetst, hè, uh, kun je dat in deze ronde Champions League, in deze groepsfase herstellen of heeft dat langer tijd nodig? Natuurlijk nou, heeft dat langer tijd nodig, maar als je dat in de hele organisatie doet, dat wil zeggen, uh, waar je nu mee begint bij het eerste, hè, begin je meteen bij het tweede, maar ook bij de A1. Dus tegen die tijd dat die komen, die hebben dat onder de, onder de knie. Maar is het niet zo helaas dat de realiteit zo is dat, dat de clubs met geld... Uh, ja, die zitten in die beruchte pot 1. Uh, gelooft u er echt nog in dat Ajax ooit weer in die pot 1 kan komen? Want dan heb je toch harde euro's nodig? Nou, aan het eind van de rit, als je de boel eenvoudig maakt... blijft het 11 tegen 11. Een probleem is natuurlijk, als je veel geld hebt... Eh, of niet het probleem... Als je veel geld hebt, dan kan het probleem ietsje makkelijker opgelost worden. Door te zeggen, we spelen zoveel wedstrijden. We nemen in plaats van 15, 16 goede, wie je kan betalen, en we de 26. Daar zit een in geld in. Maar, als ik dus Ajax zie, de mensen die de boel opleiden. Niet alleen op het voetbalvak, maar op het persoonlijke vak, het intelligentievak, vak. En ook de benadering als mens... Dat zijn dus, uh, als je het Bergkamp als voorbeeld neemt of, of ik zeg maar alles wat er rondloopt. Ja, dat zijn natuurlijk rolmodellen voor alles en iedereen. En de sport gaat er gewoon zijn vruchten aan plukken. Yo, zonder enige twijfel. Dus ondanks de nederlaag, AX is op de goede weg. Jawel, dat is duidelijk. Dat is, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is. Als je, en je hebt hier dan hulp nodig. Als je dus ziet dat, uh, dat bijvoorbeeld een Paulsen, een Sana. Als dus leuk in de competitie doet, Zana, daar tekort komt, dan zeg je ja, het zou heel vreemd zijn als hij niet tekort komt. Ja. Uh, een Balzen, uh, als we die een maand eerder gehad zouden hebben, zou die dus verder in zijn conditie zijn, verder in het elftal zijn, en dan zou je misschien die wedstrijd hebben kunnen winnen. Ja. Dus je moet rekenen dat de ijs is een uh, speedboot en die zou snel moeten draaien, uh, snel moeten schakelen, en dat zullen we ook doen. Tiger en uh, still the same. Zometeen bellen we met uh, Jan Stroyer. Die is uh, actief in Oekraïne. Gaan we praten over PSV. Maar dat is ook die, uh, die ploeg is ook in Oekraïne. Speelt daar morgen. Maar we beginnen met Twente, want na een lange kwalificatie... die begon op 5 juli, begint Twente morgen aan de echte Europa League. Het Duitse Hannover 96 is dan de tegenstander. Die ploeg heeft een prima jaar achter de rug... en staat na drie wedstrijden derde in de Bundesliga. Het zal een lastige klus worden voor Twente. Maar het strijdplan is al wel gemaakt. Wout Brauma. Wij moeten een uh, zorgvuldig aanvallen, gereserveerd aanvallen... om niet uh, in de val te lopen van, uh, van Hannover. Ze zijn in de counter heel goed... Dus ja, je zult wel risico moeten nemen om aanvallend spel te laten zien. Alleen moet het wel uh, op een manier gebeuren waardoor je het risico zoveel mogelijk indamt. Want ho hoe ver is, is Twente op dat uh, onderdeel? Nou, we hebben al best wel een jonge ploeg, vind ik. En, uh, dus wij zullen daar wel uh, nog stappen in moeten maken. Alleen vind ik wel dat we goed zijn begonnen in de competitie. Dus daar kunnen we heel veel vertrouwen uit halen. En uh, ja, we zullen moeten geloven om, uh, in, in ons eigen team, in onze eigen kwaliteiten, om, uh, om deze pool door te komen. En, en dan denk ik dat we heel ver kunnen komen. Dat is vertrouwen op, op en Daar heb je nog niet uh, gestreden tegen de, de echte topploegen. Uh, en nu ga je dat wel doen. Bedoel, kun je daar wel iets aan ontlenen? Dat nou, is natuurlijk lastig, alleen moet je die wedstrijden wel winnen. Kijk, we hebben nu vijf uit vijf gehaald, dus uh, ja, beter kon niet. Dus ja, dan kun je zeggen op een negatieve manier... we hebben nog niet tegen uh, de grote clubs gespeeld. Ik ben naar het liever positief en we hebben nog alles gewonnen. We, hebben, we gaan goed, we zitten nog in alle competities en uh, we staan er overal goed voor. De Europa League begint voor sommige ploegen morgen pas echt. Uh, jullie zijn wel even bezig. Hoe lang, hoe lang zijn jullie eigenlijk al aan voetbal? Ja, goede vraag. Ik weet nog wel dat we in Andorra zaten dat we daar is begonnen. En, uh, het lijkt al wel heel lang geleden, moet ik zeggen. Ik denk het ondertussen al 2,5, bijna drie maanden geleden is dat we zijn begonnen met trainen. En, uh, ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel lang geleden. Alleen uh, ja, daar deden we het voor, om, om hier in de groepsfase te komen van de Europa League. En dat is gelukkig wel gelukt, zodat het niet allemaal voor niks is geweest. Hoe weegt de Europa League op tegen het belang van uh, eerst te worden in de competitie uiteindelijk? Nou ja, ja eerst te worden in de competitie is natuurlijk echt het belangrijkste. Dat is, daar is de High Champions League mee en dat is uh, fantastisch omdat je daar meteen een prijs mee pakt. Alleen, wij willen in de Europa League heel ver komen. Wij hebben daar vorig jaar hard voor gestreden. Ook in dit seizoen nog lang en hard voor gestreden. Dus ja, als je dat dan nu laat lopen zou dat heel raar zijn, denk ik. Maar dat is dus eigenlijk, speelt dat pas later in het jaar als, als er echt belangen moeten worden afgewogen? Nou ja, dan kom je natuurlijk in een fase van een competitie terecht... waar heel veel schorsingen komen, meerdere blessures... waar je misschien spelers kunt en, en wil gaan sparen. Dus ja, dan kan het soms uh, meespelen om, om een speler te sparen alleen. Er ja, wordt altijd heel erg groot en, en breed uitgemeten in de pers... terwijl het heel normaal is, denk ik, in de Europees voetbal. Hoeveel zin heb je erin om, om, om echt uh, aan die poolfase te beginnen? Nou ja, wat ik zeg, we zijn heel lang uh, zijn we hier uh, al, al mee bezig met de Europa League. We hebben al heel veel voorhonderders overleefd. Gelukkig is het tegen Boedersport ook gelukt om de poolfase te bereiken... Dus gelukkig is alles. Gaan we er, gaan we er vol voor. Ja, kijk. De coach, ja. ja. precies. Hij is er druk bezig. Ja. Hij was vandaag ook druk bezig op het veld met, met tien blauwe shirts die hij had neergelegd. 4-4, 1-1. Doet hij dat vaker? Dat doet hij volgens mij bijna elke wedstrijd. Dus uh, ja, dat is een beetje een routine van hem. En als je de trainer een beetje kent, heeft hij meerdere routines. Dus uh, dat is niet zo heel apart. Maar wat, wat, uh, wat ziet hij dan, of wat doet hij dan? Betrekt hij jullie daarin of is dat puur voor hemzelf? Nee, dat is puur voor hemzelf. Volgens mij uh, filosofeert hij een beetje over de verloop van de wedstrijd. Over hoe, die, hoe wij kunnen gaan spelen, hoe zij gaan spelen. Waar de pijnpunten liggen, waar we misschien uh, voordeel uit kunnen halen. Zulke dingen kijkt hij nog eventjes na op hem. Uh, ja, op die hashes of zo. Ik weet het ook niet precies. En terwijl wij met de warming bezig zijn. Dus het is ook een minuut of tien, denk ik, of zo. En het ziet er altijd wel grappig uit, denk ik. Ja, dat was uh, Wouts Brama van FC Twente tegen uh, Erik van Dijk. Morgen speelt de PSV in de Europa League. Jan Strooijer, tegen wie spelen ze? Tegen uh, een nepr -Petrovsk. Goed, dan wacht ik voor. Het is altijd een leuk spelletje. Dit ja, ja, ja, ja. een petrovsk Ja, het uh, komt er een, bij mij nu ook in één keer goed uit, dankzij jou. Uh, ja, jij, jij werkt in Oekraïne uh, in, uh, bij Shakhtar Donetsk alweer uh, hoeveel jaar? Oh, vanaf... Juli 2007, dus uh, al bijna vijf jaar nu, ja. Ja, vijf ja, jaar alweer. Ja. ja. Wat, wat, wat, wat is er zo bijzonder aan die Oekraïnse competitie, dat je het daar vijf jaar volhoudt? Nou, het is meer de club uh, waar ik werk. Dat is uh, Shakhtar Donetsk. Dat is een geweldige club, dus uh, ja... Van de laatste vijf jaar zijn we drie of vier keer kampioen, wordt een Cup gewonnen. Bij de ja, Champions League. Hè. Dus het is, geweld, het is een geweldige club met geweldige mogelijkheden. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja. Uh, even over Njepper. Uh, die club die ken jij natuurlijk ook, want uh, je bent ja. scout en dus volg je die club. Is dat een, een gevaarlijke club waar PSV toch echt wel serieus uh, rekening mee moet houden? Ah, ik denk dat het uh, voor PSV een hele moeilijke wedstrijd wordt. Uh, het zou me verbazen als ze die, die uitwedstrijd gaan winnen. Het zou een geweldige prestatie zijn. Uh, kijk, ze staan nu tweede in de competitie. Shak, daar staat één. Je hebt er twee gelijk met, met Kiev. De, en, en ze draaien goed. Ze hebben dit seizoen nog niet verloren. Uh, de, de spelers zijn allemaal internationals. Ze zijn als team goed. Ze uh, hebben individueel goede spelers. Ik denk dat PSV een hele moeilijke wedstrijd krijgt morgen. Ja, overigens uh, schiet me nu te binnen dat ik mij nog niet gerealiseerd. Maar Shakhtar ja. heeft natuurlijk gespeeld vanavond in de in, in de in de Champions League. Waarom ja. moet je daar dan niet bij zijn? Nou, we kunnen daar weinig doen. Uh, om, om spelers te zien, dan uh, moet je ergens anders zijn. Dus niet bij de wedstrijden ja. van, uh, van Shakhtar. Dus we zien de wedstrijden wel, ik heb het vanavond op tv gezien. 2-0 gewonnen. Uh, 2-0 gewonnen, ja, speelde niet echt goed, vond ik. Maar ze uh, zijn meer onderweg... maar we hebben de eigen wedstrijd dus ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Uh, maar goed, PSV, moeten ze uitkijken. Wat is de kracht van uh, Jepper? Nou, dat ze, dat ze gewoon goede spelers hebben. En, uh, en, en ook een goed team. De spelers zijn allemaal internationals. Ze hebben goede aanvallers. Een uh, Celis die komt van, van, van Shakhtar. Die was de laatste twee, drie jaar twee keer topscorer in Oekraïne. Kalinic, Kroatisch international voorin. Konoprianka... Uh, nou, een keer of twintig nationaal van de Oekraïne, Olejnik, uh, die speelt vaak van links, is een international, uh, op middenveld, Juliano, ook een hele goede speler. Een Braziliaan, oh. ja, dus ze, hebben, ze, hebben ze hebben gewoon individueel heel veel, uh, veel klassen deze proef. Ik denk dat als ze spelen zoals zondag PSV tegen, tegen Utrecht, dan, uh, dan krijgen ze het heel moeilijk. Maar nee. ik denk dat... De, de instemming wel in beter, zal zijn. Ja, ja, ja. Die klap is wel aangekomen, denk ik. Um, het stadion, is dat intimiderend? Uh, of of vallen nou, ze... Uh... Nou, het is, het is een uh, nieuw stadion. Veel clubs in Oekraïne hebben een, uh, hebben een nieuw stadion. Ook uh, Nieper. Uh, maar we hebben ja, natuurlijk de, nog. Nee, daar is niet gespeeld. Dus, ze wilden dat wel, maar daar is niet gespeeld. Er kunnen ongeveer, denk ik, 30.000, 35.000 mensen in. Maar mooi stadion, maar... Uh, ja, goed, dat moet voor PSV geen probleem zijn. Het gaat er, om, het gaat er toch om of ze goed spelen of niet goed spelen. Ja. Dat is belangrijk. Ja, leeft het wel een beetje, de Europa League? Nou, Champions League natuurlijk veel meer dan de Europa League. Maar uh, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen daar komen. Maar ik, ik denk toch wel dat het uh, aan vol zal zitten, lijkt mij. Ja, goed. Nou. Maar het wordt, uh, ja, het wordt echt... echt Moeilijk voor PSV, die ploeg moeten ze zeker, zeker niet onderschatten. Nee, zeker niet. Nee. Goed, um, uh, volg je Twente trouwens nog een beetje? Want dat is voor jou natuurlijk wel heel lang geleden. Maar de eens ja, Twente in je hart, voor altijd Twente in je hart, heb ik me wel eens ja, doen nee, laten vertellen. Ja, tuurlijk, tuurlijk Twente volg ik ook, absoluut. Ja, ja, ja, dat heb je vroeger gevoetbald, hè? Lang verleden. Ook nog, ook nog maar dat is al heel lang geleden. Ja, ja, maar goed, dat volg je dus ook nog steeds. Ja, ja, ja, we volgen alles. Dat is de bedoeling. Ja. ja, want je bent scout. Dus dat is gewoon je werk eigenlijk. Ja Wat een werk, Jan. Heerlijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Blijft genieten geblazen. Nou, dankjewel. Cheers, Dankjewel, succes met okay. uh, Shakhtar Donetsk. En hopelijk weer, uh, ontmoeten we elkaar weer een keertje hier in, uh, hier in Nederland. Dankjewel nogmaals. Oké, okay, dankjewel, Jan Strooijer was dat de scout van Shakhtar Donetsk uit de Oekraïne. Over het uh, duel dat uh, PSV morgen speelt in de Europa League. Daar in Oekraïne tegen Djepro Njep Petrovsk. Tot zover uh, NOS uh, langs de lijn. Mellen op de volgende nog even dat Jules Swets een nieuwe club heeft gevonden. In Denemarken gaat hij voetballen bij een subtopper zonder Jisk. Dus die is ook weer onderdak.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 Ga naar de website dokterdeen.nl en breng uw stem uit. Hartelijk dank. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.